Dit was het NOS TV Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... tussen Blarikum en Muidenberg over 8 kilometer. De A2 dan Bos Utrecht tussen Waardenburg en Kulenburg 6. A4 Den Amsterdam over 14 kilometer rijden tussen knalpunt Ipenburg en Zoeterwoude Rijndijk. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 10... Op de A7 Hoornzaandam bij Weide Wormer 13 kilometer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaart en Tiel 8 kilometer. A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum tussen hardingsveld Griesendam en Papendrecht 7. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4. Op de N9 Den Helden richting Amstelveen bij Akersloot 5 kilometer. Op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer.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 Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Dolly. Hey, goedemiddag Rob en hey, goeiemiddag. goed dat je erbij bent. Ja, heerlijk weer is. Ja, ja, zeker. Ik vind het niet zo erg hoor als Albert-Jan af en toe eens even weg is. Albert-Jan is uh, even in Santoropie. Ja, hij wil. Hij wel. Nou, wij zitten nou, het lekker weer in sandvort niet... aan Zee. Ja, het, het, het weer is niet zo goed hoor daar. kijk, dus, uh, kijk, kijk. Je kan beter kijk, kijk. hier zitten. Zo is het maar net. Sandvort gaat boven alles, He? Zo is het. Ja, gezellig. Wat gaan we allemaal doen vandaag, Rob? Ja, drie uur hebben we. Dus drie uur de tijd. En... Zeg het maar. We gaan natuurlijk muziek draaien. Ja, en, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Het weerbericht, zullen we een beetje over de weer hebben? Zo we Kijken wat drie, er gaat komen. Normaal ja. gesproken met, uh, met Lex. Maar ja, die heeft uh, winterstop, hè? Dus ja, die zit in de winterslaap, hè? In de winterslaap. Ja, van Lex, <laughs> Wanneer is hij weer terug? Uh, ergens in uh, april. In april weer, oh, oké. Okay, dan leuk, wordt het weer uh, mooier weer en dan ja. uh, is hij weer terug. Kijk eens aan, kijk eens aan. Het is net een trekvogel, ja, hè? Ja, zo is ja. het. Hé, hey, maar vanmorgen ja. is in de protestantse kerk uh, ja. de Korendag 2015 de... begonnen. Ja, zeker. De Korendag. En uh, ja, inderdaad, vanochtend begonnen. Half elf, kwart voor elf uh, zou het hele programma gaan beginnen. En uh, dat duurt tot tien uur vanavond. Er doen 22 koren mee. En uh, ja, er zijn ook best wel, de, vanuit het uh, CFM-gelid... zijn er uh, ook best wel wat uh, mensen die daar staan vandaag. Ja, we hebben Ruud Joosten, Hans Wassenaar. Ja, ja. ja uh, nou ja, normaal gesproken Toet ook, hè. Die uh, zingt bij de beachpopzingers. Maar ja, die, uh, die is natuurlijk ook in het buitenland. En uh, even denken, er waren er nog maar... Ja, Ivo en Marja. Ja, en Ivo Lena. Bos en Marja, ja, en Lena, ja. Nou, allemaal mensen van CFM... die vandaag een prachtige dag... dag Gaan maken en meemaken. En nou, ik heb even gisteravond tijdens het uh, programma Zand voor Draait Door, of gistermiddag was dat eigenlijk. Hebben we uh, met Marijke en uh, Mario hebben we, uh, wat dingen kunnen zien al. Een voorproefje kunnen krijgen. Het ziet er zo mooi uit. En weet je wat nog echt zo leuk is? Want, want de titel dit jaar is uh, The Beatles versus uh, The Stones. De, de Rolling Stones. Ja. En nou, Ten eerste, dat podium is al prachtig. Maar wat, het, wat nou helemaal zo bijzonder is... is dat uh, de eigenaar van het grootste Beatle Museum ter wereld... Hè, ter wereld hebben we het over... Die is er ook. Hé, hey, wat leuk. Die is er ook. Dat hebben die meiden toch maar mooi voor elkaar gekregen. Hè? En die man die uh, staat daar met een, met een grote stand... en daar heeft hij allerlei spulletjes meegenomen vanuit het museum... om aan de mensen te laten zien. Diezelfde man heeft 65 boeken geschreven over de Beatles. Hij heeft het zelfs zo secuur gedaan... dat zelfs de Beatles zelf in zijn boeken zoeken voor... hoe zat het ook alweer... En die boeken zijn vandaag ook te koop... en dan kun je ze dus mooi laten signeren door die man. Ja, want uh, is het nou zo, uh, Dolly, dat er uh, heel veel uh, Beatles uh, vanmiddag uh, en vanavond gedaan wordt? Uh, uh, Volgens mij meer dan de Stones, of niet? Of heb ik dat verkeerd? Nee, dat heb je helemaal goed. Ja, uh, he? Blijkbaar, voor koren leent het Beatle-repertoire zich beter... dan die van de Stones. Ja. De, er is één koor die één liedje van de Stones gaat zingen. Echt waar? En ja, de rest is uh, toch wel Beatles. En maar ook andere dingen worden er gezongen, hoor. Dus er is ook heel veel ander repertoire. Alleen, ieder koor zingt minimaal één liedje van de Beatles. Maar, mocht u nou geïnteresseerd zijn... In de buurt van de protestante kerk, waar het allemaal gebeurt... daar zijn heel veel mensen en die hebben een programmaboekje voor u. En dan kunt u... Het is een heel mooi boekje, hebben ze ervan gemaakt... met alle informatie die je maar bedenken kunt. Het hele programma staat erop met de tijden. En dan door het boekje heen staan buiten alle reclames... Van, van bedrijven die ze bereid hebben gevonden om mee te sponsoren hebben ze een, een stukje tekst op, op volgorde van de tijd... over het koor en met alle liedjes die ze gaan zingen. Dus dan kun je je mooi voorbereiden daarop. Nou, Vanmiddag uitgebreid aandacht in dit programma voor Dag 2015. Zo komt Ruud Janssen, hij treedt ook op vanmiddag en vanavond... daar bij Korendag. Hij gaat daar alles over vertellen tussen twee en drie uur. Verder gaan wij bellen met Lena van der Haak... Zij is vanmiddag vanaf drie uur bij Korendag. Dus uitgebreid naar de Protestantse kerk. Zullen we dat nu ook even gaan doen? Eens even kijken hoe het ja, daar is. Heren, daar ja. is ja. Oh, dat klinkt gezellig, zijn gezellig de Oh, De heide zijn er streden ook op. Hallo, hallo, wij zijn de Heide -zongers. Eigenlijk behandel. bye you, B in open. S'avonds zongen we in de voor de jongens onze liedjes. Zomaar op het beeld. Met piano en geen pijn. Want toe boet bij door het hele land. Heel het gehuur bus. Wij rijden alle drie omberten. Iedereen rijdt. Dus. Ja, dus toch zo, zou je wel heel raar te kijken, Dolly. Als in één keer de heide zou ook optreden. Dat de truc. protestantse kerk. Misschien volgend jaar hè. Hey, misschien misschien volgend worden ze ingelood. Je, ja. je weet het wel leuk. <laughs> nee, de heidersangers op CFM, dat was natuurlijk André van Deun. 25 jaar. CFM. Ladies and gentlemen.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 Provide all I feel zeggen? Doe het zo maar even, hoor. Ja, ja, ja. He? Zeg het maar. Wat oh. wil je zeggen? Ja, je bent in nee. het zwaaien, dus uh, ik denk... Nee, omdat jij denkt... Uh, we wilden het straks toch even gaan hebben over dat uh, leukste restaurant van Nederland en het leukste restaurant van Zandvoort. Ja. Ja, dat, uh, die, dat is een, een, een, ja, een soort wedstrijd, hè? Die... Uh, de leukste, het leukste restaurant van Nederland. En uh, jij dacht dat wij maar één restaurant hadden wat meedong naar die titel. Maar het zijn er negen die genomineerd zijn. Negen stuks. Negen Zandvoortse restaurants moet je toch nagaan wat een hoog pijl we hebben. Hé, hey, wat leuk. Helemaal ja, super. Ja, zal en ik wie zeggen? zijn dat? Ja. Nou, ja, je, je kan dus, uh, belangrijk is ook om te weten dat je vanaf 5 oktober uh, aanstaande... tot en met 9 november via de website www.restaurantverkiezing.nl kun je je stem uitbrengen. En uh, nou, negen nominaties. Ik ga ze even opnoemen, dan heeft u een beetje een idee. Het uh, is uh, Bandai Thai, hè, uit de Zeestraat, van, mm -hmm. uh, van Jaap ja uh, Restaurant Evi, ook uit de Zeestraat. Restaurant Lady Chef ook uit de Zeestraat. Nou, het wordt echt een eetstraat in je ja. straks in plaats van Zeestraat. Dan hebben we nog Brasserie Zin en visrestaurant De Meerpaal uit de Haltestraat. Eethuiscafé De Zandvoorter aan de Jacob van Heemskerkstraat. En dan doen er ook twee strandpaviljoens mee... voor het leuk, de titel van het leukste restaurant van Nederland. En dat zijn uh, de paviljoens De Haven van Zandvoort en Vogels. Die zijn dus alle negen ge genomineerd om in aanmerking te komen voor die titel. Uh, als u nu op ze stemt, dan gaan ze gewoon een ronde verder. En van daaruit weet ik dan niet precies hoe het dan verder gaat. Hoe kunnen wij gaan stemmen? Uh, je kunt stemmen via uh, wat ik net zei. ww.restaurant. Uh, ik zeg want het staat En uh, nou ja, daar wijst de weg zich vanzelf. En uh, ze hebben meer dan per restaurant meer dan 50 bevestigde stemmen nodig om uh, gemeentewinnaar te kunnen worden. Uh, dus dat is ook wel belangrijk, want je uh, krijgt dus via je e-mailadres bericht dat je gestemd hebt. Mm. Maar dan moet je hem nog gaan bevestigen en pas dan telt de stem mee. En okay. uh, er is in. Uh het gaat, gaat eerst uh, nog per provincie en uh, daarna gaat het door naar de landelijke winnaar. Dus stem nu op het uh, leukste restaurant van Sunforge. We hebben de negen in de aanbieding, dus uh, altijd wel eentje ja, naar je zin. Ja, niet normaal toch? Nee, ja, ik bedoel niet zin, maar naar je zin. Oh, ik weet al wie jij stemt. Heel goed, ik hoor het hier al. is Anita ja. Franklin. ...CFM Back to the Ages. Met deze van uh, Reed Franklin. You're uh, the Freeway of love. Het is zes minuten voor half drie. Zo dadelijk om half drie gaan de tweetal uh, voetbalwedstrijden starten... ...en die proberen allebei in de gaten te houden, Dolly. Ja, dat zijn de wedstrijden... Uh, ...Watergraafsmeer tegen SV Sanfords En de wedstrijd... ...van de veteranen 1. Ook dat team uh, volgen wij het hele jaar... ...bij CFM. Ze spelen vandaag uh, tegen Overbos... ...en dat doen ze thuis... Nou, die wedstrijden straks vanaf half drie bij Salford op zaterdag. En verder heel veel aandacht voor Koordendag. En de zie je, ik bericht natuurlijk, hè. dat ga je over een uh, tweetal platen krijgen. En een van die twee platen die we daarvoor gaan draaien is er uit de top 40 van dit moment. Ze noemden hem de zomerhit van 2015. Hier is de single van Nicky Jam en El Perdon. Ik weet niet wat ik moet doen. ik 20 jaar ZFM en hier is Paul Abdul zo vlak voor het weerbericht. Op zaterdag vertelden we het al, onze eigen weerman Lex van En uh, hij geniet even van zijn winterrust. Jawel, dat heeft hij uh, zeker verdiend. En uh, ja, daarvoor in de plaats is gekomen vandaag Dolly Tempirik. Het mag wat kosten, maar hier is ze dan met het weerbericht voor de komende dagen. Goedemiddag Dolly. Hallo, goedemiddag. Nou, we gaan eens kijken wat het allemaal gaat worden... en of we dat mooie weer nog even vast kunnen houden... zodat we kunnen genieten hier aan de kust. We gaan eens kijken wat het allemaal gaat melden. Gisteren, dat weten we, toen was het prachtig weer met volop zon... En we begonnen de dag lokaal met wat nevel en mist... maar al vrij snel was de grijzigheid verdwenen en werd het heerlijk 17 graden. Nou, op deze zaterdag is het natuurlijk ook prachtig oktoberweer met flink wat zon. Er is wel wat sluierbewolking en hier en daar ontstaan wat stapelwolken... maar voor de rest blijft het gewoon lekker droog. En de zwakke wind draait van oost naar zuid... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 17 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... en er is toch wel weer kans op nevel en mist. Dus mocht u vannacht moeten rijden of morgenochtend vroeg... Uh, doe voorzichtig en neem uw tijd. De wind waait zwak uit het zuidwesten... en de temperatuur daalt naar waarde omstreeks de 8 graden. Dan morgen. Morgen is het weer een mooie dag met flink wat zon... en het blijft nog altijd droog... en er waait niet meer dan een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur stijgt in de middag naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus dat belooft weer een heerlijke zondag te worden. En gelukkig maar, want er is zoveel te doen in Zandvoort. Daar kunnen we allemaal nog mooi even van genieten. Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft overdag nog wel droog. En u hoort het al, hè? het blijft overdag nog wel droog. We gaan toch een ander weertype tegemoet langzaamaan. Nee, hè? nee, nee. Hè? Ja hoor, ja oh. hoor, want... Uh... De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en die gaat een beetje toenemen. Nee, hij gaat niet toenemen, hij neemt toe naar matig over land. Ik moet wel even van tevoren lezen wat er staat natuurlijk. En nou, vrij krachtig aan zee, oh toch vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar een graad of 18. Nou, en dan vanaf maandag, ja, dan gaan we toch echt serieus een andere tijd tegemoet. De kans op regen neemt toe en dinsdag gaat het om buien draaien. Ook de wind is duidelijk van de partij... en de temperatuur stijgt dinsdag naar een graad of 19. De dagen daarna gaat de temperatuur enkele graden naar beneden... en het blijft daarbij wisselvallig. Dus ik zou zeggen... Geniet dit weekend nog volop van al het mooiste wat er te doen is in Zandvoort. En natuurlijk van ons prachtige strand. Ja, dat gaan we zeker doen. Uh, Donnie, dankjewel. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En hier is reality.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 The Beatles versus de Stones. En uh, ja, onze collega Hans Wassenaar was hier al uh, om zich even te verkleden. Dan denk je, waarom moet hij zich uh, verkleden nou? Hij heeft, uh, vanmorgen heeft hij al uh, opgetreden, gezongen. En hij doet het uh, vandaag voor twee koren, dus... Hij had de kledij van koor 1 aan en dat moest even omgewisseld worden naar koor 2. <laughs> <laughs> Mooi, hè? Ja, hij zingt bij twee walletjes, zullen we maar zien. Ja, ja, ja, ja, en dan mag je ook nog, uh, zeg maar aan het eind, uh, mag je ook nog meezingen... met, uh, met de finale, hè? Met ja, de finale. Ja, ja. De krantenfinale zo even ja, voor tien uur. Dat. Ja, ik ben trouwens benieuwd wie die... Uh, want om twaalf uur werd bekend uh, van de loting wie, uh, wie de high tea heeft gewonnen bij Rabbel. Hé, hey. Ja, dat was, als je vanochtend was gegaan, dan had je dus een bon gekregen... voor gratis koffie met wat lekkers. En er is de hele dag trouwens van allerlei lekkers te koop. Want er staat ook bij het huisje erachter, hè, achter de kerk. Daar kun je dus heerlijk wat te drinken en te knabbelen halen. Een stukje taart of iets. En uh, je kreeg vanochtend ook loodjes. En om 12 uur zou bekend worden gemaakt. Ik ben benieuwd of Lena dat straks weet... Ja, we gaan het uh, na, ja. na vier uur uh, aanvragen. Ja. Nou, ben benieuwd wie het gewonnen heeft. En uh, zo dadelijk gaan we met uh, Ruud Jans uiteraard ook verder praten over Koredag 2015. Het zal iets met de Beatles te maken hebben, hè, als ik het ken. Wat you... Can you feel it? Now it's coming back We can steal it zomer voorbij is, iedereen kan weer lekker gaan nomineren. Hè? Nou, wat de nominaties allemaal, Het Leukste restaurant van de is, Ja, en de nominaties voor de onderneming van het jaar... die zijn ook natuurlijk druk bezig. De onderneming van het jaar. Vertel ja. eens, uh, hoe werkt dat? Nou, de, de gemeente die organiseert ieder jaar in november... een, een avond voor de ondernemers. en in de, Dat noemen ze dan een ondernemersgala... Nou, en, en daar maken ze dus bekend wie volgens alle inwoners uh, de ondernemer van het jaar mag worden. En uh, er is natuurlijk nu aan de Zandvoortse mensen gevraagd om bedrijven te nomineren. En uh, er zijn uh, verschillende categorieën waaruit je kunt kiezen. We hebben ten eerste op de, er is de, de categorie horeca retail... Nou, dat zegt het al, hè? Die categorie kun je bedrijven nomineren uit de horeca... zoals uh, hotels, restaurants, cafés of de retailbranche. En dan gaat het dus over winkels. Nou ja, dan moet je weer denken aan supermarkten... of winkels met woonaccessoires, dierenwinkels, groenten... nou ja, kledingzaken, noem maar op. Dan hebben we de tweede uh, categorie, is dienstverlening en zorg... Nou ja, in die categorie kun je dus de dienstverlenende bedrijven nomineren. Zoals bijvoorbeeld een, een loodgieter of een hypotheekadviseur. En de zorgsector wordt specifiek genoemd omdat Zandvoort veel bedrijven kent in die branche. En daarbij kun je dan denken aan bijvoorbeeld tandartsen en, en thuiszorgorganisaties, ouderenopvang, fysiotherapie. Nou ja, noem maar op. En dan is er nog een derde categorie, dat is toerisme en recreatie. En in die categorie kun je bedrijven nomineren die actief zijn voor het toerisme en de recreatiebranche. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan, aan de watersportbedrijven, de bioscoop, het VVV, fietshuurbedrijven en noem maar op. Nou ja, iedereen die mag dus per categorie een bedrijf nomineren... Je kunt dan een e-mail sturen naar... Uh, let op, daar komt hij. Hou pen en papier bij de hand of het toetsenbord. Kan ook. OVHJ, dus de afkorting van ondernemer van het jaar. Het Zandvoortse Courant met COU.nl. Of via de Zandvoort-app. Daar kunt u ook uw stem op uitbrengen. U moet dan de naam en het vestigingsadres opgeven. En ook niet onbelangrijk... Motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Nou ja, het nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober. En daarna zal de organisatie bekendmaken... welke drie bedrijven per categorie gaan meedoen... naar de eretitel onderneming van het jaar 2015. Oké, okay, ja, je zegt uh, het is uh, terug te vinden onder meer op uh, de Sanford app. Breng mij op een idee. Ja. Zal ik het ook op de CFM app uh, zetten? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Moet je zeker doen. Gaan, ja. we, gaan we dat meteen even regelen. Dus ook op de CFM app uh, kan je binnenkort je stem uitbrengen. Dus mocht je onze app nog niet hebben... download hem nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Hij is graag verkrijgbaar, heb je het laatste weerbericht. Je hebt het nieuws uit Zalvoort, je kan live luisteren naar CFM. En nog veel en veel meer. Hier is De Bars. Dat was de Bart Schorre, You Wear It Well. Jawel, Dolly. Ja, ja, ja. ja, ja alweer ja. bijna aan het eind van uur 1. Ja, gaat snel, hè, zo'n uurtje. Ja, zeker. Vlieg voorbij. Ja, ja, ja, voordat je er erg in hebt. Ja. Dat doet me denken aan, uh, ik, ik zie nou net, uh, op dat, je hebt die tv aan staan... Hè, met dat lekkere bakken en koken. En dat doet me toch ineens denken aan al die creatieve mensen... die we hier in Zandvoort hebben, die met volle 100% hun schouders ergens onderzetten op iets wat ze bedenken. En dat dat verdikken me nog landelijke aandacht gaat krijgen. En navolging ook. Ik ben zo verdorie, zo trots op die mensen. Hè? Ja, begrijp mooi is dat. jij waar ik het over heb? Ja, ik begrijp het. Ja, dat ook eten... Uh, een project wat ooit is bedacht door, door sommige organisaties... zoals ook Zandvoort, Nieuw Unicum, de RIBW, AMI, de KEI, Pluspunt... en de gemeente, die, die hebben toen de koppen bij elkaar gestoken... en die hebben toen ook Zandvoort hebben ze opgezet in het kader tegen de eenzaamheid. En dat, dat is zo goed gegaan dat, dat dat nou landelijke aandacht heeft gekregen... En, er is nu een, een landelijke aftrak van een campagne gedaan. Vorige week vrijdag door staatssecretaris Van Rijn. En uh, de Zandvoort was er dan ook een vertegenwoordiging. Uh, die werd vertegenwoordigd door de activiteitenbegeleider... van uh, nieuw unicum Menno Jansen. En nou, ik vind het nou toch zo mooi... dat dat waarschijnlijk door het hele land opgepakt gaat worden. He? Ja, ben je goed, dan ook niet trots dat je er bent... als je zulke dingen hoort over onze medebewoners? Dat ben ik altijd. Ja, toch? Ja zeker, ja, zeker weten. Nou, dankjewel Dolly. En zo dadelijk zijn we er weer met het tweede la la en la derde la uur... van Zandvoort op zaterdag. La la la en dit is ook zo'n leuk plaatje. Het doet me meteen denken aan, aan een reclame. La la Heb je dat ook? Van ik weet je wel, ja. Van dat goede bedrijf la uh, la wat ook in Zandvoort zit, la zullen we zeggen. Oké. Hier is And the Living is Easy. Kats!